10 uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. In het straaprechtcollege in Gelderop wordt nog voor de middag een persconferentie gehouden. over het busongeluk vanochtend vroeg in Frankrijk. Bij dat ongeluk met Nederlandse leerlingen raakten 22 inzittenden gewond. Elf leerlingen, 5 leraren en de chauffeur zijn in het ziekenhuis opgenomen. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Vijf andere leerlingen raakten licht gewond. In de bus zaten zo'n 50 leerlingen van het straaprechtcollege in Gelderop en hun begeleiders. Ze waren op weg voor een dagtrip naar Londen. Het ongeluk gebeurde vanochtend tussen Duinkerken en Calais. Het kabinet houdt dit jaar geld over op de begroting... maar minder dan waar eerder rekening mee werd gehouden. Dat blijkt uit de voorjaarsnota die minister Dijsselbloem naar de Tweede Kamer stuurt. In de verkiezingstijd voorspelde het CPB een overschot van 3,6 miljard euro... maar het is 1,4 miljard geworden. Het overschot wordt vooral veroorzaakt doordat er meer belasting binnenkomt bij het Rijk... Er minder wordt uitgegeven aan werkloosheidsuitkeringen en minder aan hulpmiddelen in de zorg. Onder de gedode opstandelingen in de Filipijnse stad Marawi zijn ook een Chechen en een Jemeniet. Eerder werd al duidelijk dat er buitenlanders bij de strijd betrokken waren, maar dan met name uit Maleisië en Indonesië. De stad werd anderhalve week geleden bestormd door 500 islamitische militanten, die worden gesteund door IS. Filipijnse regeringstroepen hebben 120 strijders gedood. Daarvan kwamen er 25 uit de Filipijnen. Automobilisten letten 10% van hun rijtijd niet op de weg, blijkt uit een Europees onderzoek. Vrachtwagenchauffeurs zijn nog veel vaker afgeleid, 20% van de tijd dat ze rijden. In totaal zijn voor het onderzoek ongeveer 280 weggebruikers gevolgd... door middel van camera's binnen en buiten het voertuig... De afleiding wordt bij de automobilisten voor een belangrijk deel veroorzaakt door hun mobiele telefoon. Het weer, vrij zonnig en weinig wind, vanmiddag 19 graden aan zee en 25 in het zuiden. Morgen wordt het op veel plaatsen zomers warm met 24 tot 28 graden. In de avond neemt in het zuiden de kans op onweer toe. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A2 richting Amsterdam tussen Maarsen en knopend Holendrecht 12 kilometer. A4 richting Amsterdam tussen Schiphol en knopend Nieuwe Meer 6. En richting Rotterdam staat voor Benelux 4 kilometer file. Op de ring Amsterdam de A10 tussen knopend Watergasmeer en Amsterdam Buitenveldert 4 kilometer na een ongeluk. Wel zijn de rijstroken weer vrij. En tussen Amsterdam Sloterdijk en knopend Nieuwe Meer staat 5 kilometer file na een ongeluk. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Bij Rotterdam op de A20 in de richting Gouda. Daar staat tussen knopend Ketelplein en Terbrechtseplein 10 kilometer met drie kwartier vertraging. En komen er vanuit Gouda, daar staat ook voorknopend Terbrechtseplein 8 kilometer file. Daar is de vertraging ongeveer een kwartier. Op de A27 Breda richting Utrecht, daar staat tussen Gorkum en Lexmond 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 C'est à cause du vent Mes absences C'est du sentiment Je ne tiens pas debout Le ciel Keep me on Met een hoofdletter Z van Zon, Zee, Zandvoort en Zeevries.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 Tutto ciò che trovo io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 Io voglio arrivare dentro ora che le mani mi portano fino a te raggiungerti non mi smesso, fino a che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 Hoe moet je zijn,